12 uur. Levy van Eck met het NOS-journaal. Nederland is volgens de advocaat-generaal van de Hoge Raad... niet aansprakelijk voor de dood van ruim 300 mannen in Srebrenica. Volgens de advocaat-generaal moet het eerdere oordeel van het gerechtshof worden herzien. Dat oordeelde toen dat Nederland deels aansprakelijk was. Moslimmannen in Srebrenica zochten in 1995 bescherming bij Nederlandse militairen. Toen Bosnisch-Servische troepen hen weghaalden, werkte Dutchbed mee... Volgens de advocaat-generaal kon Dutch Pet niet weten... dat de mannen zouden worden vermoord. De provincie Noord-Holland legt het bedrijf Harsco... een dwangsom van 25.000 euro op voor het overtreden van de milieuregels. Het bedrijf zit op het terrein van Tata Steel in IJmuiden... en kreeg van de provincie al 30 keer eerder... een dwangsom van 5.000 euro opgelegd. Dat hielp niet, dus werd de dwangsom per overtreding verhoogd... naar 25.000 euro. Inwoners van IJmuiden klagen al een lange tijd over het neerdalen van grafietdealtjes... die terechtkomen op huizen en auto's. Minister Grapperhaus waarschuwt dat de politie flink gaat handhaven op het appverbod op de fiets. Gisteren werd bekend dat fietsers na 1 juli een boete van 95 euro kunnen krijgen... als ze met hun mobiele telefoon bezig zijn. Critici vragen zich af of het haalbaar is om te controleren op app op de fiets... Maar volgens Schapperhaus gaat dat zeker in de eerste periode wel gebeuren. FC Utrecht heeft speler Osama Tanane op non-actief gesteld. Waarom willen de club en de 24-jarige aanvaller niet zeggen? Tanane, die Utrecht huurt van een Franse club... werd in 2015 vanwege wangedrag al twee keer uit de selectie van Herakles gezet. Het weer, de sneeuw trekt via het noorden het land uit. Op de Wadden wordt het rond het middaguur droog. Vanmiddag is het dan 1 tot 4 graden. Morgen vooral in het noorden kans op winterse buien bij maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 voor onze laatste set ik terug van bij mijn huisje met een klein bed vergeten van wat jij me hebt verteld jij mag alles zeggen Ik kan hardop denken bij jou en niet over dingen die niemand weet. Ik kan See you.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 Morgen ernstig ziek, heb ik nooit meer leuk publiek, moet ik in het gaan wonen, ga ze kan op klonen, heb ik acht verstopte vaten, kan ik morgen niet meer praten, val ik uit een raamko zijn, zal ik nooit meer dronken zijn. Het maakt niet uit. Maar het is mijn dag. Het is mijn dag, is mijn dag. als op de Duitsers komen. Het is mijn dag. Dat je puumel het is mooi. Het is mijn dag. Echt lachje. Het is mijn dag. Stel hem aan, mijn dag. Wel, Nee, Wel, Het is echt mijn dag, serieus niet. Wel, echt mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Oh mama! Echt Echt lachen. Run it, bitch. Easy. Ik wat is gebeurd. We gaan super dik deze dag. Alle vrouwen willen dik deze dag. We gaan viralen met de klik deze dag. Schat je ding dat je scheid hebt? We zeggen niet zo te bewijzen. Ik vind het geil als je lacht. Je bakka is meer waard dan de nachtwacht. Wij nee, slapen voor die ochtend, geen as, die ik dat kan je aan, ik ga het geven in je visie. Ik geef een wiepje van je leven, dat is niet. Lolie at the top, geen competitie. Alle alcohol om mij, alle drugs om mij, alle vrouwen om mij ik laat het regenen. Tub punk als de regenen, punk als regenen. Alle alcohol om mij, alle drugs om mij, alle vrouwen om, mij ik laat het regenen. druk, als de regenen, als de Duizend euro, dat is niks tegenwoordig. Mijn moeder maakt me dood als ze dat hoort.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 alle alcohol op mij, alle drugs op mij Alle vrouwen op mij, ik laat het regenen Rup, rup, rup, rup, regenen Mijn leven die was alleen niet als mijn drip Sneaken in de bus, nu ben ik in de club En die bakker die gaat hut Ja, nu ben ik op je zus. Door die hennie in mijn cup Showtje langs de kust En ik spreek niet eens Spaans Ja, paas, spreek niet eens Spaans, bro Wanneer ik heb gedronken ben ik aas, hier een drip taro Jij betaalt doeken voor die baro Voor mij staat ze klaar en ik weet niet eens of ik ga Die biertje is half naakt, dus ik kan niet half gaan Reflex om net als Jelle, bij de Kosom Kusjem, in de 75, net als token. Yeah. Alle alcohol om mij, alle drugs om mij Alle vrouwen om mij, ik laat het regenen Druk, druk, druk, druk, druk, laat het regenen druk, druk, druk, druk, Alle alcohol om mij, alle drugs om mij Alle vrouwen om mij, ik laat het regenen we leven het ritme van wel, ook op internet. internet. Get down. I came to get down, so get out your seat and jump around.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 Hey, come on down. me outside my safety zone outside all the lines that made my home to find out that no one really lives without giving what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 en je ten onder laten gaan. Zomaar een streek door ons verhaal. Het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur te gaan. Maar je maakt me kapot. Het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof.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 Alles af. Is het omdat. Je eigenlijk geen hinder om mij gaf? Wat ben jij, ha? Oh? Oh, het is net of ik tegen hem nu praat. Doet hem niks als. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Het is net of ik tegen hem nu praat. Doe hem niks als. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ik zou je nooit zo laten staan En je ten onder laten gaan Zomaar gesleept door ons verhaal. Kijk je me zo in de kou staan Waarom zou je dat doen? Het is net je tegen een muur praat Doet de minste als We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan maar je maakt me kapot. Oh, waarom zou je dat doen? Het is nu tegen een muur draaien. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Right back on your feet, just so you can dance. was blind said i'd catch you if you fall and if they laugh then fuck them all and then i got you off your knees put you right back on your feet just so you can take advantage many times before It's too real, and every time I feel I like sabotage I start running. And every time I push away, I really want to say that I'm sorry, but I say nothing.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 I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Okay. Magic is in the air. There ain't no scientists to gon' get your everything. Okay. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Okay. Magic is in the air There ain't no science here So come get your everything Tonight Tonight <laughs> You acting tonight Is it loud enough? Cause my body is calling